Van 10 uur. Dit is zo'n chapemaan met het Tenor Het verplaatsen van de nieuwe spoorbrug over de A1 bij Muidenberg is vannacht voor ons plan verlopen. Voor ons Rijkswaterstaat was dit het meest optimale scenario. Ook de verwachte beschadigingen aan het wegdek vielen mee. Rond deze tijd wordt de weg richting Amsterdam weer vrijgegeven. De hele A1 is waarschijnlijk om 12 uur weer open.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 De consul-generaal gaat binnenkort in gesprek... met de Marokkaanse gemeenschap. Het CDA in Ede zegt dat de consul van harte welkom is. Gemeentebelangen is kritisch. Die partij vindt dat als de consul wil helpen... hij dat beter in stilte had kunnen doen. In Bunde in Zuid-Limburg heeft een man vier agenten verwond met een mes. Een van de agenten werd gestoken in zijn been. De andere drie raakten gewond aan hun arm. De politie was afgekomen op een melding dat de man in zijn tuin... aan het doordraaien was. Toen agenten de man wilden aanhouden, viel hij ze aan. De man was waarschijnlijk dronken. De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump kreeg steun van Bob Dole, die zelf in 1996 voor de Republikeinen president probeerde te worden. Hij verloor uiteindelijk van de democraat Bill Clinton. Dole, 92 jaar oud, noemt Trump de beste kandidaat. Ondanks de oproep van Trump tot eenheid in de Republikeinse partij, krijgt hij tot nu toe weinig steun.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 Een zeer goede morgen Zandvoort. Wij zitten hier weer in Hotel Hoogland. En het is vandaag 7 mei. Na een uh, drukke week met feesten en partijen en herdenkingen. Uh, gaan wij weer vrolijk verder. We hebben een hele lijst met mensen die uh, vandaag uh, meedoen aan techniek en aan uh, presentatie. Want we hebben nieuwe mensen. Waaronder Jan Hollander. Ontzettend fijn dat je er bent. Cor Dreyer, Ook fijn dat je er bent in twee dingen. Techniek o, ja. en presentatie. Dankjewel. Dus, uh, en Marcus van Dam. Blij dat je iedereen komt uitleggen hoe het moet. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindredactie door Gerry Rutte. De koffie wordt gedaan door Yvonne Roosendaal, dus u bent van harte welkom om hier een bakje te komen doen. Presentatie Cor, ja. en ik doe gezellig mee. Ik doe gezellig mee, Ben. Wat gaan we allemaal doen, Cor, dit eerste uur? Ja, in het eerste uur hebben we de stand van zaken voor het Watertorenplein. En daar komt Kees Drijsma, die komt er wat over vertellen. Daarna hebben we het Alzheimercafé. Hans Houweling komt daar wat over aankondigen. En we hebben de tentoonstelling over overgevormd glas on tour. Dat wordt een hele speciale. Ja, Dominique Steinmeier, die is de curator. Ja. Ik ben erg benieuwd, want uh, een overgevormd glas on tour... Nou, ik ben erg benieuwd wat dat gaat doen. Ja, ik ook, want normaal blaas je glas en dan uh, uh, wordt dat wat. En nu gaat het glas de oven in. Ja, nou, ik drink altijd het glas. Dus <laughs> dat is niet <wat> ik doe. <laughs> dat dacht ik al. Dan gaan wij over naar het tweede uur. Dan komt uh, wethouder Gert-Jan Bluis. Die gaat ons vertellen uh, hoe het staat met de huisvesting van de statushouders die uh, vervroegd worden opgenomen in de gemeente Zandvoort. Daarna hebben wij een gesprek met Marco Termes. Hij brengt een nieuwe bundel uit. En de procedure daarom die is nogal ingewikkeld, dus dat kan hij even uitleggen aan ons. Hans Rijmers sluit af met Jess in Zandvoort. Ja, ik, uh, Marco Termes heeft op uh, internet heeft die één gedichtje gezet. En dat is een heel aangrijpend uh, gedicht. Misschien leest hij het voor. Misschien leest hij het voor, ik ben benieuwd. Welke is dat? Of, uh, heb je de, de titel van dat? Uh... Nou, de titel dat was Oorlogscorrespondent. Oh. Nou, ik, ik weet dat hij ook een aantal uh, gedichten zo zou schrijven. Dus uh, ik ben zeer benieuwd uh, wat hij meeneemt. Hij zou wat voorlezen. Ja, we zullen het horen. Tegenover ons zit Kees Drijsma van uh, Drijsma Architecten. Springtaargitecten, goedemorgen. Architecte, sorry. Goedemorgen. Ik zat zo in dat uh, Drijsma geval. Want ik zat ook gelijk weer aan het Watertorenplein te denken. Want het heet helemaal geen Watertorenplein. Maar goed, tot zover, <laughs> Kees. Uh, een tijdje geleden hadden wij de andere architecten hier zo. Uh, en wij uh, vroegen ons af wat nou de voortgang was in uh, jullie project. Um, AG die had wat aangepast. Hebben jullie ook al wat aangepast? Nou, we hebben natuurlijk uh, ook een uh, bewonersbijeenkomst hebben we gehad. En, uh, daar hier in Hoogland? Hè? Hier in Hoogland. Uh, daar, daar hebben we heel veel feedback in gekregen. Van, uh, hoe zit het? Bij ons plan is het. Het zijn allemaal witte huisjes, dus we kunnen relatief eenvoudig daarmee schuiven. Uh, dat was ook altijd de bedoeling om dat in het hele participatieproject met, met de bewoners te doen. Dus, dat, dus of wij nu druk aan het veranderen zijn, ja en nee. We zijn allemaal wel studies aan het, aan het verrichten. Maar uh, dat willen we ook echt met, met de bewoners hier zelf gaan doen. En, wij zijn natuurlijk intern zijn we natuurlijk wel uh, aan het kijken. Van, nou, we hebben gehoord dat hier op de hoek, van, nou, kan het daar wat lager? Nou, daar zijn we wat aan het onderzoeken. Uh, dus die, die dingen die willen we vast ook al vast voorbereiden en, en ook wel meegeven was, aan de mensen. Uh, ik ben ook op de bewonersbijeenkomst geweest. En inderdaad, over die hoek, hè, als je hem spiegelt met de overkant, zou dat eerste huis, want daar werd redelijk over gesproken, ongeveer net zo hoog zijn als die flat. Hoe, hoe ga je dat verlagen? Ga je dat een etage uithalen? Of, uh, dat, ja? dat kan een etage wel. Ja, ja, ja. Het, is, het, is, het is natuurlijk. Uh, we hebben uh, een hele open vraag hebben wij gekregen. ...van het bedenk wat. En uh, toen hebben we de uitgangspunt... ...hebben we uh, de gemeentelijke notitie genomen... ...hoeveel vierkante meter zij hier neergezet hebben. Nou, wij hebben dat wat naar beneden geduwd... ...en over al die huisjes verspreid. Uh, maar je kwam wel op een uh, hoeveelheid vierkante meters... ...die we graag uh, weg willen zetten. Nou, en dan kom je dus nu in met de bewoners... van nou, uh, ...kan er misschien daar nog een, een laag van af? Uh, en dat heeft natuurlijk straks ook... Uh, ...met de gesprekken met de gemeente... Hoeveel wil je dat voor die grond hebben? Dus we kunnen het inderdaad heel verder afhalen. Maar als de gemeente daarin mee wil werken, dan is dat natuurlijk heel, heel goed mogelijk. Maar was het nou zo dat voor jullie plan moest het bestemmingsplan daarvoor worden aangepast? Ja. Of juist niet? Ja. Voor dit, komt, plan, voor dit plan wel? Ja, het plafond uh, van AG ook. niet. En voor AGO? Ja, die, die okay. zit ook op, op iets van tien punten, uh, zit hij buiten. Buit, dus, buiten de grens. Ja, ja. Maar wij zitten echt, zij zitten net over de randen heen. En wij, uh, wij zeggen van hé, hey, uh, wij willen eigenlijk geen hoogbouw. Uh, en wij, want anders, als je dus binnen het bestemmingsplan grens blijft zitten, maar, dan moet je toch wel uh, naar vijf lagen hoog. En dat, dat willen wij niet. Waar, waar loopt die grens voor jullie? V voor ons, ja? met, met jullie bebouwing? Uh, nou, we, we proberen wel uh, drie lagen. Uh, en op, op, bij de toren zit er eentje van vier. Maar voor de rest proberen we eigenlijk alles wel uh, maximaal te drie lagen. En dan hier aan, aan, aan, uh, aan de Westenparkkant uh, naar twee lagen met, uh, met kap. En dan soms naar één laag met kap. Als jullie nu um, de, procedure, de, uh, de plannen hebben aangepast he, met de wensen van uh, de bewoners, hoe gaat het overigens? Komen uh, bewoners bij jullie of gaan jullie nog steeds naar bewoners? Nee, de, toe, de gemeente die, uh, die heeft uh, over, volgens mij over 14 dagen, over, uh, uh, over drie weken, dat is nog niet helemaal bekend, uh, komt er een participatieavond met de bewoners. En er komt nog een keer een presentatie rond. En dan komen alle drie de architecten, die mogen daar hun plannen presenteren. Op die avond? Op die avond. Okay. En uh, er komt dus ook nog een keer een avond voor heel Zandvoort dat, uh, dat we weer met z'n drieën alle plannen gaan presenteren. En dan kan iedereen ook goed de plannen naast elkaar zien. Ja. En, uh, en dan daaruit probeert de gemeente ook te distilleren van wat, is, uh, wat wil Zandvoort graag. Ja, want de gemeenteraad moet natuurlijk uiteindelijk nog een beslissing erover ja. nemen. Ja. ja. Dus, en zij willen natuurlijk goed peilen van uh, hoe, hoe valt het binnen, uh, niet alleen uh, bij de bewoners. Die moeten natuurlijk uh, ook uh, tevreden zijn. Uh, maar ook, het is een heel belangrijk deel van Zandvoort. Ja. Dus ook, hoe valt het binnen Zandvoort? Ja. ja hoe, hoe valt het binnen Zandvoort? Dat is... Dat is dat nooit. wel objectief? Nee, dat is natuurlijk zo... Uh, uh, <laughs> ja, dat is, dat als, is... als er twintig mensen opkomen die ja. rode dagjes leuk vinden en ja. er komen tien mensen die vinden Beasi-plan mooi en er komen tachtig mensen die vinden uh, AG mooi, is dat een reële keus? Nee, dat is het niet. Dus er zullen denk ik ook daarnaast uh, andere criteria gekeken moeten worden. Naar het parkeren, uh, wat kan de een betalen voor, uh, want uiteindelijk is het ook voor de gemeente gewoon een inkomstenbron. Jullie moeten de grond kopen van de ja, gemeente, toch? Ja, moeten de grond kopen van de gemeente. Uh, dus Daar, daar zitten daar zit ook een aantal uh, parameters uh, en die moet de gemeenteraad wel meenemen. En dat, dat hoeven de omwonenden natuurlijk niet. Ja, want ik weet als het namelijk zo was dat het bestemmingsplan niet hoefde te worden aangepast, dan was het wat makkelijker geweest. Maar begrijp ik je nou goed, omdat het de hoogte minder wordt, moet het bestemmingsplan nu wel worden aangepast? Nee, omdat wij buiten de contouren, er zit een fictieve contour, ja. zeg maar een banaan die langs de rotonde gaat, ja. van de hoge weg, en daar moet alles ingepropt worden... Uh, en wij zeggen van nou, doe dat nou niet. We hebben al genoeg hoge bebouwing hier. Uh, uh, gaan we wat ruimer om met die grenzen en dan verdelen we die huizen over het hele plein heen. In plaats van alleen hier aan, uh, aan de Westparkkant straat een, uh, een parkeergarage maken. Maar je, je, je kan toch niet verder als de, als de hoge weg, zeg maar, waar nu die, die pompstation staat? Ja, nee, dat, dat, dat, dat blijft ook iedereen. Ja, ja nee, Dat, maar... uh, dat is, uh, zit ook in de plannen. Maar die rotonde gaat niet weg. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee het, is, het is meer van uh, uh, ga je uh, alleen op het plein een parkeergarage met volumes maken, noem ik het maar even. Uh -huh. uh, of uh, ga je uh, niet alleen de parkeergarage, maar daar, dan, daar ook huisjes op maken. Dat, is, dat, is het, dat zijn het straks de smaken waar je uit kan kiezen. Er is uh, in die raadsvergadering veel gesproken. Hè? Uiteindelijk, uh, bijna alle partijen wilden mee. Eén uh, partij had het over parkeren. Uh, er is ook gesproken over dat je een derde misschien een laag dieper mocht. Is dat nog onderzocht? Verder? Dat is, uh, zover ik nu weet, en dat kwam ook in de gemeenteraad ja. voren, uh, was dat niet mogelijk... Dus en dat is blijft... natuurlijk wel heel, heel jammer, uh, maar uh, dat, dat, ze, ze willen daar niet aan meewerken. En ze is uh, uh, een is dat het ja, Rijnland. ja, Rijnland. Ja, Rijnland. En uh, die, zeggen, die zeggen gewoon nee. Ook al wil de gemeente wel heel graag meewerken, uh, het is even aan, uh, aan Rijnland. Tot hoeveel loopt die grens van Rijnland? Want dat is al aardig en te... Ja, die loopt voor oh, mij een nee. beetje veel te ver... Uh, ja. <laughs> ja. <laughs> ja, nee, die loopt hier over het plangebied heen. Okay. Dus er zou een heel klein stukje... Uh, maar voor, voor zover ik nu weet van de projectleider... Uh, heeft hij aangegeven van helaas, uh, dat kan niet. Ja. Neem Rijnland mee naar Katwijk... en ja, ga ja, daar ja, naar een ja, prachtige ja, parkeergarage ja, kijken. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, ook onder de grond, in de duinen, ziet er fantastisch uit. Um, Tijdens jouw uh, uh, gesprek en jullie ontwikkelingen, uh, in het begin hebben we al gesproken van wat komt er nou? Uh, mogelijkheden tot uh, zorg, mogelijkheden tot hotels. Hebben jullie daar een beetje invulling aan gegeven? Uh, gezien de gesprekken met de bewoners, van wat willen zij? Ja, nou... je uh, kunt natuurlijk in zeggen, ik wil woningen, maar dat was niet helemaal de bedoeling, geloof ik. Nou, het, het is, het, het, er is geen programma, dus uh, dan ga je kijken waar is gewoon met name hier behoefte aan. Nou, uh, woningen is natuurlijk het meest uh, veilige. Je zit hier ook niet uh, op de boulevard, dus grote hotels uh, kun je veel beter bewaren voor, uh, voor ontwikkelingen van Badhuisplein en dergelijke. Ja. Uh, dus het zijn toch wel kleinschalige pensions, zoals je hier aan de Hoge Weg hebt. Uh, maar ook uh, bed and breakfast aan huis. Uh, dus we proberen wel ook de huisjes die op het plein staan zo in te richten dat daar ook uh, bed and breakfast kan komen. Zodat er toch wel in ieder geval uh, uh, een derde van alle huizen uh, dat, dat ook uh, uh, in zich heeft. Want ik heb een uh, filmpje gezien. Ik weet niet, is dat van jullie dat, dat je daar eigenlijk doorheen, doorheen gaat? Loopt. Ja, ja, ja, ja, dat ja. vond ik wel een leuk filmpje trouwens. Ja. nou, dat is omdat het allemaal. Het is heel lastig om uh, al die straatjes goed inzichtelijk te maken. Dus het enige wat we dachten, nou ja, dan moeten we maar een filmpje maken, zodat ja. je door die straatjes heen kan lopen. Dan weet je, uh, we proberen echt het, het, het, het nou, niet helemaal letterlijk het Scheldepoerplein na te maken, maar wel die sfeer. Uh, en het was ook voor onszelf om, uh, van ja, doen we nou de goede dingen? En daar kom je soms ook wel eens punten tegen dat je denkt van, oh, dit moet nog even aangepast worden. Uh, maar dat, dat, dat willen we ook met de bewoners zo uh, meteen gaan doen. Ja, Witte Huisjes met rode daken. Ja, ingewikkelder uh, is, <laughs> is, is, ja, is niet. Ik vind het wel mooi dat je die uh, uh, op de folder, uh, de, de oude uh, foto's van Zandvoort ook nog hebt gezet. Dus het is een soort van uh, ja. kijk, kijk en vergelijk uh, ja. strategie. Uh, de Wadertoren zelf. Uh, daar gaan jullie ook heel wat in, uh, in doen, hè? Ja. Uh, Vertel. <laughs> nou, we hebben... Nou, er is, er stand... is een groot verschil tussen uh, uh, plan van Polman en uh, plan van jullie ja. in uh, het gebruik van de Wadertoren. Ja, zij hebben gewoon één eigenaar die wil daarin wonen. En wij vinden dat zonde. Het is, uh, het is een te mooie plek. Uh, en uh, we hebben ook door Pieters Bouwtechniek hebben we, uh, laten uh, uh, bekijken... hoe kunnen we nou in die trommel daar gaten maken. Nou, en dat kon op een hele goede manier. En daardoor kun je per etage... en dan is een appartement, wordt dan ongeveer zo'n 125, vierkante meter... Uh, kun je een appartement maken met een eigen uh, lift. De liftkern die kan gewoon uh, gehandhaafd blijven. Die hele betonconstructie die is gewoon zo sterk. Daar heeft natuurlijk altijd tonnen water in gezeten. Dus uh, volgens de constructeur kon er nog wel twee verdiepingen op. Uh, gaan we niet doen. Twee torens erop. Nou nee, twee verdiepingen. Uh, dus zo sterk is het. En... Uh, nou, dus daar gaan we per verdieping komt daar een appartement in. Met daar bovenin dan een heel groot... Uh, uh, ja, en, en uh, ja, zo kun, op die manier kunnen er uh, heel veel meer mensen van, uh, van genieten... Uh, in plaats van één persoon. We worden geen sociale huurwoningen zeker? Ik ben bang voor niet. Nee, nee. nee. Um, kan kan je wat wel stellen over die balkonnetjes? Want als ik zo'n mooi appartement heb... dan wil ik ook wel op een ruim balkon zitten. Maar als ik zo naar die tekening kijk... Uh... Dat zijn grote balkons. Ze zijn deels uh, in pandig. En, ah, dus en je, ze steken iets naar buiten. Ze dus, komen iets naar achteren toe. Ja, ja. dus het is een loggia. van uh, f, hij is ongeveer drie meter diep. En, uh, en zo'n 4,5 meter breed. En hij steekt dan net uh, anderhalve meter buiten de toren. Dus vandaar dat hij er heel bescheiden uitziet. Ja. Maar er zit een hele grote buitenruimte erbij. Ik heb de procedure niet meer zo in mijn hoofd zitten, maar ik was met uh, George Pormann over de procedure dat er geloof ik in juli of zo een besluit genomen moest worden. En uh, dat de participatie nu wel erg snel moest gaan. Be Beleven jullie dat ook zo? Ja, nou, de, wat, wat zijn de param uh, pa parameters van waar je aan gaat meten als gemeente? Mm. Uh, het, het liefst zou ik gewoon een referendum uh, uh, voor heel Zandvoort uh, gaan organiseren. Uh, maar aan, uh, aan de andere kant moet ik ook heel eerlijk zijn: als iedereen voor ons plan kiest, dan uh, heb je iets van, nou voilà, we, gaan, we gaan mooi door. Maar het zou wel het beste zijn om. Laat me kiezen. Ja. en uh, Of dat dan uh, ook, ook binnen deze tijdsperiode kan. Dat is uh, inderdaad wel heel krap. Ja, ik zeg dat de raad moet uh, daar een ei over leggen. Er moet over gesproken worden met uh, uh, de projectleider. Die moet dat uh, weer verder in. De participatie komt er. Uh, er komt de voorstelronde. Dan zijn we toch al een paar weken verder, hoor. Ja, de raad kakelt heel veel. Maar ja, daar moeten ze een ei leggen. <laughs> ja. Ja. We gaan het zien. Kees, ontzettend bedankt voor je uitleg. En we volgen het nog steeds. Heel goed. Bedankt en tot ziens. Ja. Dank je wel. A routine day, I got through the morning in the usual way, I caught the bus on time, good morning Mr. Driver, drive, as I sat inside my overcoat, I clutched my cane, and pressed my nose against the barbie Ja, we verwelkomen meneer Hans Houweling en die gaat wat vertellen over het Alzheimer-café. Nou heb ik daar wel eens wat over gehoord, maar ik heb natuurlijk geen Alzheimer, dus ja, ik hou me er niet zo mee bezig. Nou, dan wordt maar het ik, tijd. U heeft het waarschijnlijk <laughs> ook niet. Ik heb het uh, nog maar u, niet. Maar, maar u kunt ik er wel wat niet, over vertellen. Dus ik kan er heel veel over vertellen, ja. Wat is nou, het? Alzheimer café of bedoel je de ziekte van Alzheimer? Nou, ik, ik weet dat de mm. ziekte van Alzheimer is heel vervelend, want dan ga je dat steeds is... meer dingen uh, vergeten. ja. Dat is een lastige aandacht. Het hoort het tot de groep van dementie. Hè? Dat is een soort van samenbegrip. Een ziekte van Alzheimer is dan één vorm van. ...van dementie. En we noemen het Alzheimer Café... ...omdat Alzheimer eenmaal een bekende naam heeft. Dus uh, en van de, het, het, wordt uit, het gaat uit van de Stichting Alzheimer Nederland. Ja. En wij zijn dan afdeling zuid Beland. Nou, dan heb je de cirkel rond. En we organiseren het Alzheimer Café samen met een aantal partijen... ...hier in, uh, in Zandvoort. AMI, Zorgbalans, uh, uh, Tandem. Uh, niet te vergeten natuurlijk ook Zandvoort heet dat tegenwoordig. Pluspunt. Dat is erg belangrijk voor ons in de organisatie van die, uh, van die cafés... Want, want voor, voor mijn duidelijkheid en beeldvorming, ja. voor wie is het Alzheimer? Het Alzheimercafé is bedoeld voor verschillende doelgroepen. Eigenlijk voor iedereen die geïnteresseerd is, die het onderwerp interessant vindt. Dementie, alles wat er zoal te maken mee heeft. Ja. Maar meestal zien wij dat er voor een deel mensen met dementie zelf komen. Vaak samen met hun partners of een, wat we dan wel noemen mantelzorgers, een professioneel woord, dus dat Ja, Voor mensen die voor ze zorgen. Maar die komen er dus, en, heel, en er komen ook altijd een aantal professionals. Dus er is een ontmoetingsplaats voor uh, Mensen met dementie en vooral dus de mantelzorgers, de partners, de kinderen en uh, professionals en andere belangstellenden Er zijn ook mensen die gewoon komen omdat ze het onderwerp interessant vinden. Ja, ja dat is ook voornamelijk nou, mensen die dan bijvoorbeeld een partner hebben waarvan de partner ja. dus Alzheimer begint ja. te krijgen en ja. dan uh, bepaalde Of een stadia. andere vorm van dementie, ja. Ja, ja en, en dat uh, degene die dat niet heeft, ja, die ziet dan op een gegeven moment uh, iemand... Uh, ja, van zich vervreemden, want die herkent ja, de persoon precies. niet meer. Ja. En dan kan hij daar deelgenoten voor. Ja, nou, het is dus inderdaad een ontmoetingsplaats. Ook, je ziet daar dus ook lotgenoten. Dus er is ook altijd veel tijd in het, tijdens het café ingeruimd... Voor, met een pauze waarin je met elkaar praat over het onderwerp. Dus we hebben altijd een onderwerp. We beginnen altijd met een... ...met een inleiding van een of andere, nou vaak een professional... soms ook mensen met dementie die we zelf aan het woord laten. Enkele keer film, komende woensdag hebben we een aantal videofragmenten... ...waar we over in discussie gaan, over dilemma's heet dat. Maar, uh, en die zijn dan interessant voor, de, voor die, voor, nou ja, voor die uh, meestal voor die mantelzorg... ...maar soms ook wel voor die mensen met dementie zelf... En dan hebben we na een half uur we een pauze. En in die pauze praten we met elkaar. En na de pauze is er dan weer ruimte om uh, ja, discussievragen te stellen. Vanuit de, de deelnemers. En dat is vaak een interessant gesprek. Waar mensen ook weer met elkaar. En ik, omdat ik al zo lang dat café doe, ken ik de meeste deelnemers wel. Het is vaak een hele vaste kern die komt. Dus ik, als er geen vragen komen, spreek ik de mensen zelf op aan. Ik ken ze soms bij voornaam en zij mij. Dus het is een soort heel familieachtig uh, voor het gebeuren. Ja. Wat, hoe, hoe, hoe lang doet u dat al? Oh, ik, uh, vanaf de oprichting. Dus uh, ik heb het destijds samen met Nathalie Lindeboom <coughs> van uh, Pluspunt. Opgezet en, ik denk met, en dus met die andere partners zijn er later bijgekomen. Ik denk dat ik het nu geloof ik een jaar of tien, tien, acht, negen, ja. zoiets. In die, oh, ik ik hou het niet zo bij, maar ik denk een jaar of tien. Ja, want ik ken het wel. De Toen ik nog bij. Van je, heen, van eh, ja. Als je het nou al tien jaar doet, hè, ja? en je zegt zelf ook al, uh, ik kom heel veel bekende. Het is een, een, een, een bekende ja? club van u inmiddels. Ja, maar ze komen steeds altijd wel weer nieuwe bij. Dat vind ik wel fijn. Omdat we ja door de door, we proberen natuurlijk altijd wel een beetje PR te kijken. Onder andere via dit beradingsprogramma. ook in de krantjes. Mm -hmm. In de krantjes, zoals het heet, staat er ook altijd. Ja. Adems dat doet er niet zoveel aan. Nee. Maar krijgen we altijd wel belangstelling. Er zijn altijd wel mensen die op het thema zelf... Vorige keer hadden we bijvoorbeeld het thema... We leven zijn, dat was natuurlijk een belang. Ja. dat is altijd wel een thema waar heel veel uh, mensen op afkomen... die je anders nooit ziet, maar dat is prima. Als je dan zo'n kern hebt die... Uh, die, die tien ja. jaren zo passeert... zie je die mensen dan ook veranderen? De mensen met dementie zelf? Ja, je? ja die zie ik wel. Ik heb wel mensen meegemaakt... die, uh, die uh, ja, inmiddels overleden zijn. Of, uh, en of die... Ja, helaas of. in een verpleeghuis opgenomen zijn of zo. Dat, dat komt dat je voor. wel voor. Ja. Ja. Ja. Um, het thema van aanstaande woensdag. Het thema van aanstaande woensdag. Dat ik allemaal is, moet ja, regelen. Nee, dat thema dat is heb je nog de oude. Oh. We hebben dit, Ja, dat, dat thema ging niet door. Omdat ik de, okay. de persoon die ik daarvoor uh, beschikbaar had, die, uh, ja, die kon niet. Dus we hebben vorige keer besloten, of een paar weken geleden besloten, heb ik ook al in het vorige café aangekondigd hoor. dilemma's. Bij dementie, en dat ik dan vertonen we twee videofragmenten. Eén gaat over het, uh, het wassen, het douchen. Het onder de douche gaan. Als je partner niet onder de douche wil, hoe ga je dat dan aanpakken? En dan gaan we Zijn dat aan... dilemma's? Dat is een dilemma. Ja. Ja, voor mensen met hoe ga je dat nou? Pak je iemand naar nou beter Of doe je dat nou niet? Pas je dwang toe of geen dwang toe? Dus dat soort vragen. Gaat iemand hoe lang? In het verpleeghuis trouwens zie je dat ook vaak. Mm. Mensen die onder de douche willen, moet je dat nou met je dan propageert dat je mensen maximale vrijheid geeft... ...en autonomie respecteert. Ga je dan toch, als, ja, tot hoever ga je door om dat, dat niet te doen? Dus dat, en dat, maar dat geldt ook in de thuissituatie. Als mensen ja. vaak zie je dat partners... Ja, die, willen dan, ...die kunnen dat er niet meer... ...maar willen dan niet door hun, door hun partner gewassen worden... ...of met, door hun kinderen. Dat kan je ook weer iets bij voorstellen, dat je dat niet wil. En hoe ga je dat dan aanpakken? betrek je daar een professional bij? Een wijkverpleegkundige bijvoorbeeld? Nou ja, dat zijn allemaal vragen die dan aan de orde komen. En daar hebben vaak mensen zelf oplossingen voor. Dus je krijgt ook een gesprek van nou ik doe dat dit zo. Lang. En er zijn natuurlijk uh, mensen die dat dilemma waarschijnlijk al overwonnen ja. hebben. Ja, en precies. zeggen van nou. Ja, kom ik, ik op het Dat maar het is een vliegtuig. Ja. Oh. Dan kunnen uh, ze de de ja, houden. Ja, ja dat ja. is al dus heel leuk. Je dat informatie we, het is, uh, is uh, leuk je. om mensen zelf uh, onderling aan het woord te laten. Nou, in Haarlem hadden we bij Dilemma's voor het thema autorijden. Wanneer, hoe gaat het nou? Pak je de rijbewijs af of doe je dat niet? Als je ziet dat het eigenlijk niet meer goed gaat. Mensen, je kent dat wel. Hè? Ik bedoel, denk maar aan mezelf. Uh, een rijbewijs afpakken. nou Dat, uh, <laughs> dat moet toch heel ja. wat gebeuren, wil ze dat lukken? Uh, ja, dat, dat, ik, dat, maar je, dat, dat zijn je, van dat die een, dilemma's. Ja, maar dat wil je dus. Om even over het rijbewijs... Ja? Of het Gaan nou we hier is... over sniepen spreken maar ja, goed. Nee, ja. maar, um, of je nou over douchen hebt of over ja? rijbewijs... Ja. Op een gegeven moment is er een... een, een... Een punt waar je die beslissing moet nemen. Je gaat nu ja. onder de douche en oh, je gaat nu niet meer ja. de auto rijden. Ja. ja, nou ja, dat is inderdaad. En uh, hoe doe je dat? En dus ja. je bij autorijden zit nog een heel ander punt. Dat ja. als je partner... gevaarlijk ook. Nou ja, het is gevaarlijk. Maar als je als partner daarmee betekent dat je man niet meer auto kan rijden. Want we hebben het sinds het laatste hebben over waar de man dan de auto rijdt. en de vrouw altijd meereed. Ja, die vrouw kan nu ook niet meer meerijden. Dus ook doordat die. Dus het zijn allemaal hele ingewikkelde dilemma's. En, en, maar wij dat, dat bespreken we nu niet. Want we hebben we alles een keer gedaan. Dus dat doen we de andere keer wellicht weer. Het tweede dilemma gaat over communicatie. Omdat mensen met dementie vaak... Ja, hoe doe je dat nou als je steeds meer hetzelfde vraagt... of dingen zegt die, die, die, ja, die met jou... niet in ieder geval met de, de realiteit... wat dat dan ook is niet klopt. Hoe ga je er dan mee om? Wat zeg je dan? En ga je er tegenin of ga je juist mee? Nou, dat soort dilemma's gaan we bespreken. Er komen natuurlijk verschillende reacties op... als je uh, iets vijf keer gehoord hebt. Uh -huh. En uh, zegt, nou is het nou wel genoeg. Ja. Of je laat iemand gewoon ja. uh, uh, maar praten en je gaat ja. er wat minder uh, ja. mee, mee tegen. Ja, dat, dat, dat kan je je voorstellen. Ik uh, maak het natuurlijk zelf ook uh, in al die uh, jaar. Heb ik, dat, ik heb altijd mezelf maar voorgenomen. Ach, je hebt dan altijd een gesprek. Je zit nooit om een gesprek verlegen. Want er is altijd, bedoel, dan zeg je het maar weer een keer. Dat, uh, dat het mooi weer is vandaag. Dat ja. je koffie krijgt. Of, maar het wordt natuurlijk lastiger als, je, als het in de... Als het in de verwijtende sfeer komt van ik zie mijn kinderen nooit terwijl ze net gisteren geweest zijn. Ja. Of dat soort. Hoe ga je daar nou mee om en hoe los je dat nou op? Ga je er nou tegen in? Nou, meestal is dat niet de beste manier. Maar vaak wel de makkelijkste meestal, reactie? Nou ja, de voor de, de hand liggende reactie. Omdat ja. je ook van dat zou je nu ook doen terwijl je gezond bent. Dus je moet ook wennen aan het proces dat iemand dat niet meer kan. Ja. Dus dat is ook een heel uh, gewenningsproces. Nou, ja, dat, dat soort thema's. Ik wil nog wel even vertellen wat misschien ja. kunnen we even iets vertellen over. We hebben ook vorig jaar een enquête gehouden in het café. En ook over de naam en over het tijdstip. En uh, of mensen dat veranderd willen doen. Omdat we de denken, zou het beter zijn als we naar de middag gingen in, in plaats van de avond. Uh, zou het beter zijn als we een andere plaats doen? Bijvoorbeeld meer in het centrum van Haarlem. Nou ja, of van sorry, van Zandvoort. Nou dat soort thema's, Het blijkt eigenlijk dat mensen toch erg behoudend zijn. Dus dat graag zo willen houden. Dus de woensdagavond, uh, de eerste, in principe de eerste woensdag van de maand. Maar de naam, dat is wel grappig. Dat uh, zijn we al lang mee bezig. Wat mensen soms aanlopen tegen het woord café. Dat een beetje. We gaan, gaan helemaal niet naar een café. Dus het, het is goed, ook geen café. Alzheimer Disco wordt het niet. Nou, dat nou ook weer niet. Maar we beschaven in ieder geval in september volgend jaar We gaan andere naam. Een Alzheimer treffpunt. Ja. Het is nu nog even café. Omdat de volgers niet helemaal ja. zo zijn. Dus uh, juni is de laatste keer. Maar vanaf september gaan we Alzheimer treffpunt heten. Maar we blijven wel. Vooralsnog in uh, Noord, dus in het uh, in, dat, Pluspunt. Ja. Uh, en uh, en op de woensdagavond. En in principe de eerste woensdagavond, maar vanwege dode -Denk is verplaatst naar de tweede woensdag deze het, keer. Uh, juni uh, is de laatste van deze zin. Juni cyclus? is de laatste, ja, dat is wel van de eerste deze woens, van, deze, van dit seizoen, zal ik maar zeggen, van dit jaar. En daarna hebben we twee maanden vakantie. En in juni gaat, hebben we een leuk thema over bewegen en zang en. Uh, wat doet, of muziek eigenlijk, meer over muziek en bewegen. En we uh, hebben een boeiende spreker voor, die is al een paar jaar geleden ook geweest. En dat was een hele een leuke avond. Dan doen we ook met zoiets feestelijks uh, met een borreltje of iets. Wat, wat maar nou, dit keer dus nog niet. <laughs> dat is bij de laatste. Nee, wat, want uh, wat, zo wat, geld uh, hebben we niet. Wat helpt nou bijvoorbeeld bij mensen die, die ja. Alzheimer hebben? Als ja. ze dan beelden zien van vroeger, van ja. hunzelf, bijvoorbeeld ja. oude foto's, ja. oud filmmateriaal. Ja. Dat helpt hun nou, die dat dingen is, te herinneren? Is, of, of is het meer het korte ja, termijn geheugen? Nou, ze, nee, het is vaak wel goed om... Uh, vaak zijn die verzekerbaar... En beklijft vaak wel de oude. Dus het is vaak goed om met mensen over... Omdat zijn dingen waar mensen nog wel over kunnen praten. Dus als je een fotoboek is... is is vaak heel belangrijk. Of, uh, ik praat vaak over, uh, over vroeger... Over Zandvoort, hoe het was... Of uh, wat mensen daar nog van kunnen herinneren. Want dat zijn vaak oude beelden. En het is ook heel leuk om over de geschiedenis te praten. Ik vind dat... Toen ik verpleegers in Amsterdam werkte belangrijk over die tramchauffeur van uh, tram 10, uh, waar, uh, waar ze tram nou reden, welke straten die reden, want daar kon hij over praten. Dat was, daar ontleende hij ook zijn, uh, ja, zijn, zijn status aan. Hij was jarenlang uh, tramconducteur geweest, dus dat is belangrijk. Dus dus juist mensen in hun waarde te laten. In hun, ook in hun, in hun, en dus dat doe je ook vaak met oude foto's. Van dat ze vroeger op de skihelling stonden, wellicht. Hè? Want op die generatie die nu ouder wordt, heeft dat vroeger ook wel gedaan. Nog voor een deel. Of uh, op de fiets gezeten. Of weet ik dat soort belangrijke dingen. Over vroeger praten is juist wel erg belangrijk. Maar om het een beetje te begrijpen. En, is diepe, het en niet per se kinderliedjes, hè? Nee, mag precies, nee, keer, nee maar ja, maar ja, dat mag wel eens een keer zeggen worden. Maar de, om, om, om, om Alzheimer dat ik het een beetje begrijp, is, is het nou zo dat, dat, dat het lange termijn geheugen van mensen met Alzheimer, dat blijft intact? Nou, en het korte termijn geheugen is in eerste instantie iets wat bij ziekte van Alzheimer is dat wel... Dat, dat is, dan de is de een hele andere vorm van de MCM, Maar wat bij ziet van de we zie je vaak dat korte termijn. Dus dat daar vallen mensen ook vaak in herhaling. Hè. Of zeggen ze bijvoorbeeld ik heb mijn dochter niet gezien. Dat klopt ook wel. Want zij hebben die, dat zijn zij alweer kwijt. Maar, dus het eerste wat afslijt is eigenlijk een stuk oriëntatie. Tijd, plaats en persoon zeggen we dan. Dus dat je mensen niet meer kent. Of Dan, dat ben, je de je tijd in, dan ben je al een ver. beetje, ja. nou het begint vaak met tijd. Hè. Tijd is een lastig begrip, dus dat je de tijd kwijtraakt. Dus dat ja. je niet meer weet uur, middag of dat, men, dat mensen s'avonds boodschappen gaan doen of iets dergelijks gaan zwerven. En dat, lang, in dat lange termijn, dat zie je vaak dat dat een beetje, ja maar dat is echt wel eens achterwaarts afrolt. Dus de dingen van vorig jaar zijn eerder vergeten dan de dingen van tien jaar geleden. Ja. Dus dat zie je dan dat iemand op een gegeven moment niet meer weet Dat zijn partner die vorig jaar overleden is. Uh, denkt uh, dat, dat, dat dat kwijt is. En dan denkt dat hij die, die nog leeft. Dus dat, nou, dat lijkt me wel heel, vragen, heel erg ja, nou, ja. Het is Ja, allemaal, dat zijn hele dramatische dingen. Zie je dat zijn uh, uh, natuurlijk een heleboel uh, belevingen van mensen die, die dementie hebben. Hè? Van, ja. van, van, van gisteren ja. vergeten tot uiteindelijk uh, alles vergeten. Nou ja, het is zeg, met het eindstadium. Ja. Dat zien we natuurlijk nooit in het café. Maar mensen maken nee. dat van mee. Ja, samen dat mensen heel, ja, nou ja, heel, dat allemaal vergeten. Dan ja. zie je ook... Dat de taal, taal niet meer gaat en dat mensen nee. niet meer kunnen praten of uh, andere vaardigheden. Maar, vies, maar taal is echt belangrijk. Zover is het nog lang niet in nee, het Alzheimer Café. En het Alzheimer Café bestaat dit jaar nog tot juni. Wanneer is de laatste bijeenkomst? Oeh, nou, ik ga een voordatje. Dus vandaag is de volgende keer is dus 11 mei, dat is volgende week woensdag. En dan de laatste is 3 juni. Het belang van, van actief blijven hebben we dan. En dan uh, sluiten we het af en het dus een beetje feestelijke bijeenkomst. 3 juni. Speciaal op een vrijdag. Nee, 3 juni is toch is de 3 juni is het op een vrijdag. Nou, daar staat verkeerd de <laughs> Zeg Zeggen de schouder, dan moet het 1 juni zijn. Oh, dat of zou zeker? best kunnen. Dan is het 1 juni. Ja. Het laatste Alzheimer-café is dus 1, 1 juni. In, in, in, uh, in pluspunt. In pluspunt in Noord. En vanaf uh, het nieuwe seizoen heet het Alzheimer. -trefpunt. Alzheimer -trefpunt. En dat begint in september weer. Ja, en in september hebben we dan ook. Als ik het nog maar zeg, op, zijn we bezig met het organiseren van de Wereld Alzheimer Week. En ook hier in Zandvoort gaan we de aandacht aan besteden. Op 21 september, dat is de wereldhoudstammerdag. Ga ik de volgende keer over. Dat ik ik... Dan bent u hartelijk welkom ja. om dat allemaal weer uit te komen leggen. Okay. Ontzettend bedankt voor uw ja. komst. En we spreken u over het nieuwe seizoen weer. Die Dank goed, u wel. Bedankt. Dank u wel. Verkeerde pina's lesten. Dat ging goed de stoeten, valt zoals het moet. Ik zat vandaag te denken dat het ook wel weer eens mag. Heem mijn prachtig mooie dag. Heem mijn prachtig mooie dag. Niet alleen het weer, ook de blouse en ook de rest. Ik hoor vandaag alles buiten wat normaal de boel verpest. Lange op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Nee, nee, nee, er is geen man overboord. Ben vandaag zelfs bestaan. Zinnen. Ik bied zee gedag het red, maar ik wil weer runnen. Met een kop vol zonlicht, nog een vrouw die op mij wacht. Op deze. Inmiddels uh, zijn aangeschoven uh, Steve Hendricks en Dominique, welkom, met een paar uh, prachtige voorbeelden, uh, kunstwerken waar wij het over gaan hebben. Ik haal even van alles weg, want dan kan ik het beter zien. Dat is trouwens Dominique Steinmeier. Dominique Steinmeier, excuus. Nee. <laughs> Je, je vergat achternaam Ja, maar ik, ik zat ook naar die dingen te kijken. Want ik zie bijna twee dezelfde. dus misschien een beetje uh, niet zo beleefd. Eentje in brons en eentje in glas. Daar gaan we het straks uh, over hebben. Want we gaan het hebben over tentoonstelling overgevormd. Glas on tour. Ja. Nou heb ik uh, gelezen dat jullie normaal in jaren zijn. Ja. Jaarlijks. Ja. En uh, hoe kom je in antwoord uh, Op uitnodiging. Ja. Van het museum? Van het museum. En... Uh, uh, ze was uh, heel jan, ze had uh, gehoord via Han van Leeuwen hoe prachtig het was. Want die was twee keer geweest na de expositie uit persoonlijke interesse. En toen dacht ze van ja het zou toch wel heel erg mooi zijn om een keer op die manier glas te hebben. Wat uh, anders is dan geblazen glas. Want geblazen glas heeft het museum al een keer gehad, uitgebreid en nu overgevormd glas. Omdat dat een hele andere tak van sport is. Ja, als ik uh, dit zo bekijk... Ja, ik, dit, dit is een radioprogramma, maar ik probeer het, is het even blokje te beschrijven. Het is een blokje glas en het lijkt een beetje op barnsteen. Ja. En het is ook die kleur van barnsteen. Maar o, er zit wat in. Wat zit er nou in? Nou, dit, is, dit zijn verschillende stukjes glas die van tevoren behandeld zijn met gemalen glas en, en, en andere attributen. En dat is samen gesmolten. Het is ook kristalhelder glas met uh, amberkleurig glas. Uh, het overgevormde glas is het, uh, uh, uh, de, de oudste techniek van het glasbewerken eigenlijk. Het is al 3.500 jaar geleden begonnen. Van de Egyptenaren zie je nog wel eens die mooie amuletten. En het is eigenlijk rond het, rond het jaar nul uh, is dat een beetje stilgevallen. Toen is zo'n zo beetje rond die tijd is het uh, glasblaas uitgevonden. En toen konden mensen dus op een vrij snelle manier, konden ze ineens vazen komen, schalen maken... En deze techniek is eigenlijk zo'n 40 jaar geleden weer opnieuw opgepikt. Eigenlijk door een paar kunstenaars in, uh, in Amerika die er specifiek met het glas aan de gang gegaan zijn. En uh, dat is dus eigenlijk het maken van mallen. Dat je dus ook echt sculpturen kan maken die echt levensgroot of nog groter zijn. Die, Wie, uh, uh, het, het is uh, ongeveer naar nul gegaan. Hè? De, ja. de, de, de oude kunst, de Romeinse, Griekse kunst, die deden dat nog wel. Ja. De deden dat? Ja. ja. Waar komt de omschakeling naar het glasblazen dan vandaan? Want ineens ging iedereen glasblazen. Maakte de prachtigste, mooiste dingen in, ja. uh, in glas. Ja, dat is rond het jaar nul gebeurd. En dat heeft, dat en dat heeft zich heeft ontwikkeld. Ja. Ja, en dit ging steeds verder naar achteren. Ja, ja het raakte was... in uh, onmin. Omdat ja. dit kost tijd. En je maakt het alleen maar eigenlijk unica. En uh, het, werd, het was eigenlijk een heel luxe product. Terwijl glasblazen minder luxe was. Ja. Uh, dat het meer arbeidsintensief is dit. Ja. ja. Ja. Dit is vrij prijzig. Als je een vaas laat maken die geblazen wordt. Dan als je een mooie vaas hebt. En is een glasblazer daar een uur mee bezig. En dan wordt die afgekoeld. is dus die de volgende dag klaar. Mm -hmm. Hiermee moeten mallen gemaakt worden. Dat is uh, vele malen meer aan tijd en aan materiaal. Ja. We, we zien hier uh, een kunstwerk van ongeveer 15, uh, centimeter, 20 centimeter hoog. 5 centimeter breed ongeveer. Uh, hoe, hoe maak je dat? Je hebt het over mallen, maar ja. je, er zit wat in je hoofd. Ja, je kan, je kan het vergelijken met de, dit, dit, deze drie modellen. Dat is er ook volgens de verloren wastechniek uh, uh, ge, gemaakt. Wordt nee. dus een, je maakt een, een origineel in was. Uh, Daaromheen wordt dan een mal gemaakt. Dan wordt de was eruit gestoomd. Hè. Met, met brons wordt het eruit gebrand en daarna wordt het gelijk het hete brons erin ge gegoten. En bij uh, uh, glazen sculpturen wordt dus het brons eruit gestoomd. En dan wordt de mal gedroogd en dan daarna wordt pas wordt of in de mal het glas ge ge gelegd. Hè. De brokken die gesmolten worden. Of er wordt een grote pot boven gezet waaruit het glas in de oven pas erin smelt en invloeit. En dan moet het ook al naar gelang hoe dik en hoe groot het is. Uh, soms heel lang afkoelen. Wij hebben, pas heb ik er bij mij een in de oven gehad. Er moest dan bijna een maand afgekoeld worden. Dat zijn dan grotere ja. sculpturen. En ik dat was vorige week in Tsjechië bij een <laughs> uh, bij, ja. bij collega Stanek Lotski. Die was bezig voor, uh, voor een Deense kunstenaar. Die was daar een sarcofaar aan het maken voor de prins de, de, de, de koning en de prinses of zo. En dat, dat, nou ja, dat was dus dat bijna dus 3000 kilo glas. Hè. Ja. Dat staat dus een half jaar in een oven af te koelen. En dan is het pas bruikbaar. Of, of, ja, en dan ja. moet er nog afgewerkt worden, geslepen, gepolijst. Ja. Ja. Als je namelijk te snel afkoelt met glas, krijg je spanning in het glas. En dan gaat het onheropelijk kapot. Ja. ja. ja. ja. Dus die, de, is het is inderdaad veel arbeidsintensiever. Als je dat zo hoort, hè, dit verhaal. Um, als iemand nou uh, dit ziet, of die, die neem aan dat de mensen wel lief hebben zijn van, ja. van deze kunst. Die, die gaan dan wat bestellen. Um, be, hoe, hoe werkt dat? Ik wil een beeld hebben van een no, andere meter. Die, die kunnen zich in, in, in, op verschillende kunstenaars, als ze daarop gaan googelen, kunnen ze bij verschillende kunstenaars kunnen ze kijken. Ze kunnen, ik, ik zou eerst zeggen, ga je eerst oriënteren wat je wil hebben en ga even informeren. Ja. Want het is net als bij mijn, voor, heel, ja. veel, onder ja. heel veel, als je, als je iets gaat kopen, wat de, de, de, de ene kunstenaar is de andere niet. En uh, uh, ook met deze praktijk heb je mensen die daar wel iets van ja. kunnen en uh, mensen die er niets van kunnen. Oh. Dus ga eerst kijken en oriënteren in, het, uh, in, het, in de catalogus kun je kijken, maar je kan op de website van Overige voor Glas vind je alle kunstenaars uit heel de wereld. Ja. En welke stroming je het mooi vindt. Wat voor stijl vind je mooi. En dan ga je daar even kijken als je daar ja. iets wil hebben. Dus of even. je kan ook, want het is een verkoop tentoonstelling. Hè? Het, het is een verkoop tentoonstelling. Ja. Als je daar dus een sculptuur ziet, uh, want het, is, het zijn alleen maar sculpturen, je ziet geen kommen of vaasjes, je ziet alleen maar sculptuur, het is een sculpturaal uh, uh, werk wat er te zien is. Dat kun je daar ook ter plekke kopen. Zonder dat de hoge commissie aan zitten, want de organisatie... De, de, het museum? Het museum... dat krijgt daar maar 10% van, dus prijzen zijn niet verhoogd of aangedikt. Dus je, kunt, je kan redelijk voordelig, kun je daar... Heel mooi werk kopen. Ja. Uh, je zegt maar 10%, uh, redelijk voordelig. Ja. Uh, ik, ik, heb hier, ik zie hier een aantal hele mooie dingen staan. Ja. Wat is uh, een, een gemiddeld sculptuur? Uh, uh, nou, er zijn uh, de 700, 800 ja. euro, dat is toch vaak wel het minimum of zo. Wat er, wat er anders. Maar er zitten ook dingen bij. Ik weet niet van welke kunstenaars welke dingen precies exact mm -hmm. neergezet. Ik weet het nu al ongeveer. Maar er zitten ook wel dingen bij die kosten We hebben bij vorige exposities. Dat is dan 10.000 of 18.000 euro. Maar dat zijn immense werken. Nou ja, gezien ja. de arbeidsintensiviteit ja. Uh, ja. kan dat natuurlijk niet anders. Klopt. En uh, ja, ja, ik vind het heel mooi wat ik hier zie. En uh, ik neem aan dat uh, dit soort dingen uh, ook in het museum staan. Ja. ja. Hoeveel werken staan er? Uh, er zijn ongeveer 16 of 18 kunstenaars, Met maal 3 of 5. 20, ja. dus ja. uh, ongeveer 70 zeven, uh, kunstwerken. Ja. Ja. En dat is uh, uh, vanaf nu te zien. Gisteren was de opening ook door Han van Leeuwen. Nee, Wel, die nee. komt komende week. Komende week. Ja. Ja. Volgende was week vrijdag. vrijdag. Volgende week vrijdag. Ja. Ja. Nou, Dan hebben we nog even de tijd om ons daarop uh, voor te bereiden. Kan iedereen hier nog warm lopen. Ja. ja, en afkoelen. Ja. Ja. Ja. Ja. En uh, uh, wat leuk is uh, bij Tromp Kaashuis en het Casino is ook een kleine expositie van overgevormd glas. En, in het casino uh, zelf? Of in, in, de in, het, in de hal van het casino. Dus mensen kunnen gewoon naar binnen om te kijken. Ja. En bij uh, Tromp Kaashuis is het uh, zeg maar in de, in de etalage. Dus het is uh, nog nooit zo laagdrempelig nee. geweest. En dan kunnen ze ook kijken, uh, zien wat ze te wachten staat in ja, het dit museum. Het is een mooie, dit is een mooie uh, voorkennis als je naar ja. gaat kijken. Ja. Ja. Ja. En op, op overgevormd glas.nl. Dat is een, een website, dus dan ook, er worden de kunstenaars ook voorgesteld en, en hun werken en, en die kun je ook doorlinken. Als je al geïnteresseerd bent in hun werken kun je doorlinken naar hun persoonlijke website. En dat kan zijn of het dan in Tsjechië, in Hongarije, Bulgarije of Amerika. In ja, ja, bij wijze van spreken. Ja. ja. <laughs> ja. Um. Volgende week, vrijdag dus. Ja. Om 4 uur uh, ja. is, de, is de opening. En hoe lang blijven de werken staan als ze niet verkocht worden? Uh, tot 19 juni. 19 juni. Ja. Ja. Om, vijf, en als er werk verkocht wordt, dan wordt het ook weer aangevuld. aangevuld. Ja, aangevuld. Dus ja. Ja. er is altijd genoeg te zien. Als je uh, daar rondloopt en je ziet... Stijl, want ik neem aan dat uh, de verschillende kunstenaars verschillende stijlen hebben. Eens misschien wat gladder, anders misschien wat, als ik dat boekje kijk, wat, wat wat meer gespikkeld en wat grover. Ja. Um, dan kan je dus ook zeggen van nou, ik zou graag dit willen hebben, maar dan in die vorm. He, uh, die dat... stijl? Daar wil ik iets van hebben. Zou, ja, kun je die kunstenaar benaderen? kun je die kunstenaar benaderen om, om te vragen... of hij daarmee daar aan, de, aan de slag wil. Ja. Zijn, zijn de kunstenaars... Uh, uh, ik kan me voorstellen dat je daar niet de hele week... aanwezig bent of te, tot de, de einde... van de tentoonstelling. Maar zijn ze af en toe... aanspreekbaar? Ja, zijn het, ze is, daar? het is wel de bedoeling. Uh, de namen moeten nog doorkomen. Die, mm -hmm. uh, het is wel gevraagd. Maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar Stef en ik gaan met... De vrijwilligers uh, door het museum... helemaal. En alles min of meer zeg maar, ook dingen daarover vertellen... zodat de vrijwilligers die aanwezig zijn... tijdens de expositie... ook een beetje van de hoed en de rand weten. Die, die hebben de kennis van de kunstenaar en... Uh, een beetje, en, en, ja. Ja, je ja, maar, kan ze natuurlijk niet helemaal nee. in. Nee, maar er komen ook, uh, ik zal niet zeggen dagelijks... die vijf weken, maar regelmatig lopen er echt wel kunstenaars rond... die ook over het werk in het algemeen... en over hun eigen werk in het bijzonder... dan kunnen praten als er vragen over, zijn over de techniek... De dingen uitleggen en er zullen ook enige lezingen komen. Nou, of ik zo, ik die, kan me wel ja, goed voorstellen ja, dat mensen uh, gaan vragen over de techniek, hoe ja. doe je dat nou? Ja. En nu, je hebt al een beetje uitgelegd hoe het zit, maar ik kan me voorstellen dat als je daar iets heel bijzonders ziet ik zeg, nou hoe maak je dat nou? Ja, ja. ja Nou, De ja. bedoeling is dus dat dat verteld kan worden. Ja. Ja. Bijzondere tentoonstelling in het uh, museum van Zandvoort, vanaf volgende week tot 19 juni, ja. en dan uh, zien we de meest prachtige kunstwerken. Jullie gaan ja. deze week plaatsen? Ja. Begin, uh, ja, begin volgende week wordt het allemaal ja. neergezet. Begin volgende week, ja. ja. ja. ja. Vanaf ja. dinsdag. Dan wens ik jullie heel veel succes met deze mooie tentoonstelling. Ik kom zeker kijken. Want Kijk. ik heb nou net even het boekje doorgespit, Maar het is hele leuke dingen. Dank jullie wel. Ja, ja graag gedaan. O ook bedankt. Ik uh, ga zeker ook kijken. Ja. Nou, fijn. Ja. Welkom. Okay. Dank jullie wel. Ja. Jimmy Wijnhaus, back to black. Back to en, black. Uh, wij hebben een aantal uh, minuutjes over Waardoor wij alvast de agenda gaan doen. Want er is natuurlijk weer zat te doen vanaf uh, morgen. Nou, vandaag ook nog zie ik een paar koren op de zevende. Maar uh, ik begin bovenaan. Nog steeds tot en met 8 mei, dus morgen, het eerbetoon aan Frans Molenaar in het Zandvoort Museum. De laatste dag. En tot en met 27 mei is er een schilderijen-expositie van Pablo Klink bij Pluspunt in de Vlemingstraat nummer 55. Met dit mooie weer moet er natuurlijk gedanst worden bij Rob Dolderman. Stijl dansavond in de krocht. Om 8 uur ben je welkom. 7 mei, dat is vandaag. En ook vandaag is er de opening van het events op het strand ter hoogte van Tijn Akersloot. En er zijn diverse gratis clinics voor het hele gezin. Iedereen die buiten geweest is heeft het al gehoord. Het tweede gedeelte van de Henk Koek 12 uur race is begonnen. Vanmorgen om 9 uur en er moet nog 12 uur gereisd worden. Ja, weet jij wat Henk betekent? Nee. Dat ja, is een bandenmerk. <lacht> <lacht> nou, om 8 mei is het, het Japans Autosportfestival op het Circuitpark Zandvoort... Uh, ook 8 mei morgen, en uh, uh, daar gaan we het straks over hebben met uh, Hans Rijmers. Jazz in de krocht. Ja, en er is ook uh, Jazz Sessions uh, in het uh, Holland Casino met Frank in person. En het begint uh, vanaf 6 uur. We hebben net uh, met uh, meneer Houweling gesproken over het Alzheimer Café in Pluspunt. En dat begint uh, op 11 mei is dat en dat begint om half 8. En op 13 mei is er een algemene pubquiz in Café Koper. Aanvang 10 uur s'avonds. 14 mei, zing mee met Gray bij Café Rabbel, ook op het Kerkplein. En dat begint om 8 uur s'avonds. En op 15 mei zijn er natuurlijk weer de classic concerts met Martijn en Stefan Blaak op de piano in de protestantse kerk. Aanvang 3 uur s middags, entree is 5 euro. Ook op 15 mei. En dat is dan uh, de eerste Zandvoort Alive. Uh, yes. Het zit om uh, 4 uur. En het gaat door tot 12 uur. Als de strand strandtenten dicht moeten. En dat is ter hoogte van Skyline, Brussel. Uh, die twee doen zeker mee. Ja. Nou, jij weet het beter dan ik. Maar dat was de agenda. En we hebben nog een, nog een stukje muziek, Mark. Of gaan we gelijk door naar het nieuws? We gaan eens dus even kijken. Er, er wordt stevig op de tijd gekeken. Altijd leuk om die techniek zo weer eens bezig te zien. We doen nog een klein stukje muziek hoor ik. op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer